Toch zijn volgens de organisatoren van de manifestatie van de reden... ook in Amerika steeds meer mensen onkerkelijk en ongelovig. Een van de sprekers op de atheïstische manifestatie... is de bioloog Richard Dawkins. In Spanje zijn twee Roemeense pooierbendes opgerold... die tientallen vrouwen gedwongen in de prostitutie lieten werken. De pooiers tatoeerden de vrouwen met een streepjescode... als bewijs van eigendom. 22 pooiers zijn opgepakt, onder wie twee leiders van de bendes... De Spaanse politie nam vuurwapens, messen, zwaarden, auto's... en 140.000 euro in beslag. In de Eredivisie heeft FC Twente in de strijd om de landstitel... opnieuw punten verspeeld. Bij Aro Den Haag werd het 1-1. Twente staat nu in punten gelijk met Ajax... dat morgen in Amsterdam de topper tegen PSV speelt. Heerenveen hield aansluiting bij de top... door een 4-1-overwinning op VVV Venlo. Verder werd Nakbreda NEC 1-1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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. En ik zit al in kamer 108. Normaal gezien sta ik op de gang en klop ik aan bij mijn gast. Maar door mijn kapotte been, mijn afgescheurde Achillespees mag ik al in de kamer zitten van onze gast van vanavond. En het is voor mij een speciale gast, want ik heb ooit in een ver verleden... ooit de, de filmacademie in Brussel gedaan. En hij is toch wel ja, een van de grootste regisseurs van Nederland. Met echt klassiekers op zijn naam als Vlodder en The Lift en Amsterdamd. En afgelopen maandag ging zijn nieuwste film in première, Quiz. Ja, mensen, ik zit hier met een grote Dick Maas. Een bijzonder goede avond. Ja, hallo, hi. <tiedacht> Tiende film, hè, Quiz, ja. De tiende al. Tiende, wat ja. een oeuvre. Nou, we, we zitten ook hier in, in, in de, op de kamer. En uh, nu is toevallig op Nederland 3 de documentaire Shine a Light te zien. Geregisseerd door Martin Scorsese. Is Martin Scorsese bijvoorbeeld een voorbeeld voor jou? Is hij wat? Is hij een voorbeeld voor jou? Uh, nou, zijn vroege films vond ik leuk. Uh, een tijdje vond ik hem minder goed. Ja, ik bedoel... Ik, ik vind hem een beetje wisselvallig. Weet je? Ik vind niet alles wat hij doet leuk, maar... Hij is wel een, uh, ja, ik bedoel een, uh, een icoon, weet je wel. Ik, bedoel, uh, ik bewonder hem wel. Ik vind het wel knap wat hij doet. En wie zijn voor jou eigenlijk uh, ja, de, de grote helden qua regisseurs? Ja, dat, nou, dat, dat wisselt, weet je. Ik, bedoel, ik, ben, uh, uh, nou, ik ben opgegroeid inderdaad, met, met mensen als Scorsese, met uh, mensen als Stanley Kubrick. Uh, ik, ik vind nog steeds Klokker uh, Orange een van de mooiste films uh, eigenlijk die ik ken... Uh, ik ben met Hitchcock opgegroeid. Uh, ik vind, uh, ja, mensen als carpenter, maar ook uh, uh, Tony Scott en al dat. Ja, ik bedoel, ik, ik, het is heel divers wat ik leuk vind. Wat ik goede regisseurs vind. Ja. En, en heb jij, uh, je hebt de filmacademie gedaan. Je bent daar Koemlaude afgestudeerd. Heb je daar veel geleerd of heb je vooral veel geleerd door het kijken naar films? Uh, nou, vooral voor, ja, door het kijken naar films. Want ik kijk die tijd op de, op de filmacademie, die is heel leuk. En die was vooral leuk, omdat je krijg je een, een soort pasje... dat je gratis naar de film kan. En uh, in die vier jaar dat ik op de filmacademie zat... toen heb ik inderdaad uh, drie, vier films per dag gezien. En op, op een gegeven moment heb je dan... je ja, uh, hele scala aan films heb je eigenlijk al uh, tot je genomen... na vier jaar, weet je. Dus, uh, dus dat, dat was eigenlijk het leukste. En het, het leukste is dan ook, omdat je op de filmacademie zit... dat je natuurlijk eigen dingen kan doen. En eigen films kan maken en de apparatuur kan gebruiken en dat soort dingen, ja. Uh, nu zeggen ze ook altijd dat jij een, uh, een on-Nederlandse uh, regisseur bent. Uh, wij zitten hier in, uh, in Amsterdam, Amsterdam-Zuid. Jou wel bekend, want je woont hier niet eigenlijk, eigenlijk niet ver weg. Uh, hadden we eigenlijk in Hollywood moeten zitten... Wie, we? Jij? Jij, oh. Wij, ja, ik, ik natuurlijk dan ook voor het interview. Ja, ja, graag, verleden, ja. Maar jij vooral? Nou ja, dat, uh, ja misschien wel, weet je. En, uh, ik, bedoel, ik, dat, ik bedoel, Hollywood spreekt me heel erg aan. Het soort films wat daar gemaakt wordt... En, maar ook het soort talent wat er aanwezig is onder de, de mensen daar. De, weet je wel, de, de, de, de crew. En, ik bedoel, dat is, dat is zo... eigenlijk zo goed... Uh, en, eigenlijk wat je hier, ja, maar mondjesmaat vindt, weet je dus, uh, uh, dus, kijk, en ik maak films die heel erg uh, geschroeid zijn... op een soort Amerikaanse leest. Ik maak Amerikaans achter, ja. Ik wil verhalen vertellen, weet je wel. En, en op een of andere manier is dat in Nederland toch lastig. En, uh, maar het soort, soort films, waar, weet je wel, wat in Amerika gemaakt wordt... ja, dat, dat is het soort films wat ik ook wil maken, dus... Uh, ja, het liefst had ik natuurlijk in Hollywood gezeten. En baal je daar nog altijd van dat die deuren niet echt open gegaan zijn voor jou? Ja, nou, aan de ene kant vind ik het wel jammer, ja. ja. ja. Nee, want hier zit je toch met, uh, met een hoop beperkingen... en uh, ja, net iets te weinig geld... maar ook ja, weet je, wat soort sfeer wat hier in Nederland heerst. Uh, ik bedoel, ik, ik uh, kijk, de afgelopen jaren ben ik een, een, een hele tijd, heb ik een hele tijd weer in Amerika gezeten... en heb ik daar proberen weer wat projecten van de grond te krijgen... Wat nog steeds niet gelukt is, helaas. Uh, maar goed, dat, dat komt misschien nog. En, uh, maar dan merk je gewoon dat daar. De hele sfeer is daar gewoon anders. Weet, dat is een soort andere. Het uh, is een soort andere benadering van film. Uh, weet je wel, iedereen die, die is daar met film bezig en daar uh, zit zoveel talent en, uh, en het is ook veel duidelijker. Kijk, in Nederland is het heel lastig als je een film van de grond wil krijgen. Je weet nooit precies op welke gronden dat dan niet doorgaat. Het is meestal te, ja, te weinig geld, maar of dat het dan is, dat weet je niet. En er wordt geroepen van, ja, we vinden het niet goed of dit en dat. Maar in Amerika is het heel duidelijk. Als, je, dan ze, als, ze, als ze denken dat, je, dat ze aan je kunnen verdienen... dan. Uh dan krijg je geld. En als ze denken dat het uh, shit is, zo, dat ze niks aan je kunnen verdienen... dan krijg je geen geld. Dus dat is een soort hele duidelijkheid, een soort duidelijke afspraak. Maar, en dat uh, je, trekt me wel aan. Wat, je hebt dus uh, even nog in Amerika gezeten... en je bent daar aan het proberen uh, projecten van de grond te krijgen. Uh, kennen ze daar Dick Maas? Jazeker. Ja? Ja. Ze, ze kennen hem al sinds... Uh, uh, ja, ze, ze, ze, ze roepen altijd van de lift, take the stairs, take ja. the stairs. Dat kennen ze. En ze kennen Amsterdam, die heeft daar, is eruit gebracht... Um, ja, maar goed, dat, is, dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk wel al films van dertig jaar geleden. Maar die kennen ze gewoon, ja. En dat is, dat is heel leuk. En, uh, en dus je kan heel lang teren op een soort uh, uh, bekendheid of succes... Wat, wat er in die tijd is geweest. En, en, en jaag jij dat dan ook nog na? Ooit daar nog eens een keer een grote film maken in Hollywood? Nou ja, dat lijkt, dat lijkt me echt leuk. Dus ik... Uh... Kijk, een paar jaar geleden had ik iets van... ik ga naar, naar, naar L.A. Ik, ik heb daar rondgekeken. Uh, ik wou er ook echt... Uh, dan naartoe met het hele gezin. Ik heb de uh, scholen bekeken voor de kinderen en zo. Want ik zat hier in Nederland. Ik had eigenlijk niks te doen. Er kwam niks van de grond. Weet je wel. Ik kon niks van financieren. Uh, maar goed, toen, op, toen opeens ging, ging Sint door. Kreeg, uh, want we hadden een rechtszaak aangespannen... voor vanwege zin dat we geen geld hadden gekregen. Dat was je vorige film? Uh, ja, het is uh, film ja. voor, voor Quiz. En opeens ging ook Quiz door. Die, ja, die wou het Fonds eerst niet doen en die deed toen de intendant. Dus opeens had ik twee projecten die ik hier kon doen. En toen, uh, ja, toen dacht ik, ja, dan ga, dan ga ik die eerst hier doen. En uh, nou, dan zien we wel uh, wat erna komt. Maar zit het er nog in? Gaat het nog gebeuren? Jij in Hollywood? Nou, geen idee. Ik, maar kijk, als ik, uh, als ik nu weer in een periode kom... Dat ik, uh, dat ik denk van, ja, ik krijg hier niks van de grond. Ja, dan kan ik net zo goed in, in, in L.A. gaan zitten. En ik uh, denk van, ja, ik, ik ga hier proberen iets van de grond te krijgen. Weet je wel? Of, of, of ik nou hier zit of ik zit in L.A., dat maakt niet uit. Nee? Nee, ik bedoel, als je niks doet, maakt het niet uit. Je? Nee, maar, en als je, ja, maar ja, <laughs> ben, ben je wel tevreden over de dingen die je hier kan doen? Nou, het is lastig, weet je, het is lastig. Het is, het is allemaal net. Uh, uh, het is lastig je films te financieren. Dus dat is, dat is, dat is gewoon een dingetje. En, uh, uh, en er is altijd iets te weinig geld. En het, ja, ik bedoel, het heeft zijn beperkingen. Maar kijk, uh, zo'n film als Quiz. Die heb ik, een tijdje, uh, ik heb een tijd geprobeerd om die in Amerika als, als Engelstalig film uh, van de grond te krijgen. Want het is, het is eigenlijk een soort universeel onderwerp. Dus het maakt niet uit of het in NLA zich afspeelt of hier zich afspeelt. Uh, dus dat heb ik geprobeerd, maar dat lukte niet. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik het me eerst in, uh, in Nederland maken misschien. Dus een soort remake, uh, uiteindelijk weer in Amerika. Als ze zien dat het, dat het werkt of zo, weet je. En, uh, maar het is, het is gewoon lastig om hier uh, film van de grond te krijgen. Dat is... Komt dat omdat wij niet echt het filmbloed hebben, de filmcultuur hebben... Of... Of willen we niet nee, investeren? Zien we de industrie niet liggen? Nou ja, het is wel jammer dat er inderdaad zo weinig geld eigenlijk naar de, de film, aan, de, aan de film wordt gegeven. Ik bedoel, als je het vergelijkt met andere landen in Europa, <coughs> zo'n land als, uh, als, als, als Denemarken. Ik bedoel, er, naar verhouding wordt er veel meer geld aan film besteed. En, uh, en dat zie je dat het zijn vruchten opwerpt. Maar in Nederland, om een of andere reden, uh, is er heel weinig veel geld gaat naar film. Zeker een verhouding als je kijkt wat er bijvoorbeeld naar opera gaat... of naar concerten en dat soort dingen. Uh, gaat er heel weinig geld naar film? Nou ja, dat heeft direct zijn, zijn invloed natuurlijk. en uh, Film is gewoon een duur medium. En uh, kijk, een film in Nederland dat kost gauw 2,5, 3 miljoen euro. Wil je dat goed doen? En uh, ja, daar moet je geld voor willen geven. En als je dat niet wil, als de politiek dat dus blijkbaar niet wil... Dan, nou, dan worden hier bijna geen films gemaakt. En, en, en iedereen is ervan afhankelijk. Iedereen is van overheidssubsidie afhankelijk. Uh, je kan niet zonder subsidie kan je geen films maken. Dus uh, dan, ja, dan wordt het wel lastig voor de sector... Natuurlijk om films van de grond te krijgen. Uh, nu is het je toch weer gelukt. He, wat je al zei, tiende film, uh, ja. quiz. Ging afgelopen <coughs> maandag in première. Uh, daar moet natuurlijk op geproost worden. Dus ik bel ondertussen even naar de... De bardienst, dat dat uh, gaat... Wil je iets drinken? Nou ja, een biertje. Een biertje. <laughs> en uh, ja, kan je voor onze luisteraar even... Ja, die misschien onder rots hebben geleefd de afgelopen week... waar gaat Quiz over? Waar gaat Quiz over? Uh, quiz gaat over een, uh, een, een bekende Quizmaster. Met Luc? Uh, Luc uh, dit is Kamer 108. We willen graag twee biertjes, alsjeblieft. Twee biertjes, ja. gaan. dat zou. Oké. Okay. Dat gaat vlot hier. Goed, hè? <laughs> Uh, quiz gaat over een, uh, een quizmaster die uh, zijn laatste show van het seizoen heeft ge... Of nou, nee, eigenlijk zijn laatste show, want hij, hij wil er eigenlijk helemaal mee ophouden. Zijn laatste show heeft gepresenteerd en die heeft afgesproken met zijn vrouw en kind in een restaurant. En die zit te wachten uh, in het restaurant en zijn vrouw en kind komen niet opdagen. En opeens komt er een, een beetje vreemde man aan zijn tafel: en die, uh, Pierre Bokma. Pierre Bokma, ja, dus de, de quizmaster is Bariasma. Dus Pierre Bokman komt aan tafel te zitten en die zegt, dat, uh, en die zegt uh, dat hij zijn vrouw een kind heeft ontvoerd. En die laat ook een poller uitzien als bewijs. En uh, daar staan ze vastgebonden op. Een tape over hun mond geplakt, et cetera. En hij zegt, nou dan moet je tien vragen beantwoorden binnen een uur en dan zie je ze leven terug. Dus uh, eigenlijk wordt uh, de quizmaster wordt nu in de rol van kandidaat uh, gezet. Dus de, de, de rollen draaien om. Dus dat is eigenlijk het uh, gegeven. En dan, uh, ja, dan, dan ontstaat er een, uh, ja, een beetje een steekspel tussen die uh, twee. Met wat wendingen erin. En, uh, ja, goed. Dan, uh, Mensen moeten gaan en kijken. Een verrassend end. Hè? En, ja. en dat ja. soort dingen. Nee. Ik heb hem gezien. Uh, ik heb er zeker, van, zeker het, het spel tussen Barry Atsma en, en Pierre Bokma aan die tafel is uh, fantastisch. Ja. Ja, ja. ja, komt u binnen. <lacht> dat is de roomservice. Zou dat doen, zijn? Ja, dat kan niet anders. Weet ik weet het niet hoor. We zijn wel heel snel hier. Ja, In het College Hotel. Goed hè? Goedenavond. Nee, nee, nee. Lekker. Dank je wel. Oké. Okay. Dank je wel. Uh, uh, ja, proost. Ja, waar proost op? De goede bezoekersaantallen voor quiz? Ja, voor het programma of voor jouw benen. Uh, ja, nee, ja. Ik vind alles uh, best. <laughs> Maar het bezoekersaantallen zijn toch voor jou altijd een, uh, zijn toch belangrijk? Ja, natuurlijk. Nee, ik bedoel... Ik, ik, ik zeg altijd van... Uh, kijk, ik maak, ik maak films niet voor mezelf, weet je wel. Ik bedoel, ik kan ook wat anders gaan doen. Uh, maar ik vind film maken leuk. Maar als er geen mensen naar mijn films toe gaan, dan, uh, dan hou ik ermee op. Dat, uh, weet je wel, uh, bedoel, wat, dan heeft hij geen enkele zin. Want, uh, nou ja. Dus als er geen mensen naar quiz gaan, weet je wel, nou, ja, dan, dan, dan houdt het op. En, en hoeveel mensen wil je dat er naar quiz gaan? Bedoel, wanneer is het voor jou geslaagd? Nou. Ja. Nee, maar dat is, dat is altijd lastig, weet je. Ik heb, uh, bij Sint heb ik gezegd van nou, dan moet er moeten toch. Uh, ik, ik vond eigenlijk dat bij Sint 600.000 mensen er toe, toe moesten gaan. Uh, bij quiz, de, kijk, dat is een kleinere film. Uh, maar. Kijk, toen ik begon dacht ik van, nou, ah, als er 200.000 mensen naartoe gaan... is is een klein verhaal, weet je wel. Twee, uh, twee mensen in een restaurant en, weet je, nou Het is een kleine genrefilm. Uh, toen die af was dacht ik van, nou, ah, weet je wel, met deze acteurs... en uh, hoe het eruit ziet, het is toch, uh, uh, dat is toch groter dan ik gedacht had eigenlijk. Dus uh, er moeten minstens drie, 400000 mensen naartoe. Dus dat, ja, eigenlijk vind ik dat dat uh, moet kunnen, weet je, voor zo'n film... Uh, zoals die er nu uitziet. En hoe, zie je, hoe die uh, uiteindelijk geworden is. En... en hoe die ook gepromoot is. Want en hoe die gepromoot dat doe je ook is. Altijd goed, dat doe je ook altijd op bijna Amerikaanse leest. Nou ja, uh, het is heel lastig ook uh, film promoten in Nederland. Weet je. je bent heel erg afhankelijk van uh, free pu pu publicity. Dus uh, kijk, als mensen hier in een tv-programma of zo... een radioprogramma als dit willen hebben... oké, okay, daar ben je van afhankelijk. Weet je wel. Dat, dat kost niks, maar... Uh, want je hebt eigenlijk niet veel geld om aan de publiciteit te besteden. Hè. Je, we kunnen niet eindeloos spotjes op de tv of op de radio of zo. Want ja, het budget houdt uh, snel op hier in Nederland. Dus uh, gelukkig hebben wij nog wat budget. Dus uh, bedoel, we hebben spots op tv. En, uh, nou ja, weet je, maar we hebben ook veel free publicity. En uh, ik bedoel, als je uh, een keer in de wereld weet je wel, dat helpt ontzettend. En uh, dit soort radioprogramma's helpen ontzettend. Dus daar ben je ontzettend van afhankelijk. En als je dat niet hebt als Nederlandse film, weet je, dan, uh, dan heb je een probleem. Uh, en hoe zit jij dan... Afgelopen maandag was de première. Hoe, hoe, hoe zit jij daar in, in die zaal? Hoe beleef jij dat? Ja, ik vind het altijd... Ja, nee, ik bedoel, het is niet mijn uh, favoriete bezigheid... om <laughs> bij premières te zitten. Uh, uh, ja... Weet je, ik, heb, ik heb wel eens gezegd: van het is een soort uh, alsof je naar een slachtbank wordt geleid en op het laatst wordt er gezegd van dat de slag niet doorgaat of zoiets. Ik vind het, uh, je ziet er altijd uh, Bij Tuschinski afgelopen maandag, dat was eigenlijk de, uh, de, nou ja, het grootste publiek wat hem dan in één keer zag. Hè. Ik heb wel een kleine viewings uh, hebben gehad voor wat minder mensen. En. Uh, heb ik gezien. Ja, dat, dan zie je een beetje hoe die valt. Maar dit was echt, uh, daar zitten 900 man in zo'n zaal. En dan, uh, ja, en er zijn altijd momenten dat je denkt: van... Uh, Jezus, ik heb een shitfilm gemaakt. En andere momenten weer: Nou, ah, is toch wel leuk, weet je wel? Iedereen lacht en iedereen uh, leeft mee. En, uh, maar ik, ik, ik vind het heel lastig altijd. En, uh, en je weet nooit. Weet maar je, wat, wat vind je er lastig aan? Nou ja, ik bedoel, het is toch het moment van... daarna kun je er niks meer aan doen. Weet je? Dat, is echt het, dat is een beetje het punt van dat je zegt... nou, dit is het. Uh, hè, dit is de film die ik gemaakt heb. Uh, uh, en dan is het... Uh, uit je handen is het dan, weet je wel. Dan, dan moet de film op zichzelf staan. Dan kan je eigenlijk weinig meer doen. Weet je, maar is vind je dat eigenlijk... eng? Of... Ja. Nou, het, is, het heeft altijd iets engs. En, nou, dit is meer dat ik uh, voor mezelf denk van... Uh, want dan zit je weer naar zo'n film te kijken en dan denk je, ja... Uh, weet je wel, de ene keer... Uh, denk je, ja, het is helemaal niks of zo, weet je. Het dat is, dat is echt heel wisselvallig, Van uh, het, het is Van de, de grootste shit tot het is geniaal, weet je. En uh, daar zweef je dan een beetje tussenin. En als iemand zegt van... Uh, weet je wel, als iedereen zegt van... Nou, het is allemaal de grootste flauwe kul die je gemaakt hebt. Ja, ja. ja, sorry, weet je. Dan moet je een beetje... Nou... Nee, het is, uh, ik, ik vind het niet leuk. Weet je, het is. Uh... Maar je zegt net van ja, maar ik, maak, ik vind. Films maken vind ik mooi en ik maak ze voor mijn publiek. Dus ja. op zo'n premièreavond, dan geef je het aan het publiek. Dat moet toch ook wel ergens een, een trots zijn of vreugde uh, nee, zijn? Ja, maar kijk, het, het première publiek, dat is geen gewoon publiek. Weet je, het première publiek, dat nodig je uit. En die, weet je wel, die zijn altijd uh, beleefd, dat weet je ook. En die. Die zullen nooit kijken. De mensen die zeggen, van, het is een shitfilm... die, uh, die lopen gewoon in een boog om je heen. Dus je hoort altijd van, het is oké okay, en leuk en goed. En dus, uh, de, dus je weet al wat je... Hey, het is al een beetje wat je van kan verwachten. En, en natuurlijk heb je altijd weet je, de, de goede vrienden en de kennissen... De, weet je, die spreken natuurlijk een beetje de waarheid. Dus dan nou, kan ik het een beetje peilen. Uh, maar ik heb ook... Ik, ik bedoel, ik heb, ik, heb, ik heb nu tien films gemaakt... En ik heb uh, nou ja, wel, wel twee, keer zo, twee, drie keer zoveel premières meegemaakt. En je kan er geen pijl op trekken. Dat je, soms heb ik heb premières gehad, over, ook van mijn films... Dat, dat je denkt van, wauw, wat is iedereen enthousiast, weet je. En het is waanzinnig wat ik gemaakt heb, blijkbaar. En zo'n film die doet het niet, of die doet het minder dan je verwacht had. Dus, uh, dus op een première kan je geen pijl trekken... Het, het gaat er juist om, om de weken daarna, zoals nu, weet je wel, de film gaat uit. Die is nu twee dagen uit, drie dagen uit hier in, in Nederland. En, en dan moet het, het echte publiek moeten naartoe gaan. Mensen moeten een kaartje kopen, weet je. En dat is iets heel anders dan, weet je wel, dat je om een première komt. En, want dit is nu spannend voor jou, van hoeveel mensen ja, dit, gaan er dit weekend heen. Ja, dit is, dit is ontzettend spannend, dat vind ik ook altijd heel leuk. En dat probeer ik altijd helemaal te volgen, waar, waarom mensen er naartoe gaan en uh, waarom niet. En, of het een beetje loopt en dat vind ik altijd spannend. En, en dat, weet je nu al bezoekersaantallen? Uh, ja, nu weet ik. Uh, moet ik even nadenken. Want ik, want ik krijg elke dag cijfers. Uh, ik weet ze niet uit mijn hoofd. Het, het, uh, dus ik ga nou niks roepen eigenlijk, want dan moet ik het omrekenen. Want je hebt recettes en dan heb je bezoekersaantallen... Maar laten we zeggen, het is nu de derde film in het land. Kijk, het is, het is, het is lekker weer de afgelopen dagen. En dan, dan zakken meteen de recettes. Dus niemand, de meeste mensen, zeker donderdag ging er niemand naar de bioscoop. Vrij, ja, vrijdag was het wat meer en vandaag is het nog meer. En, maar goed, dus de totale recette van de bioscoop valt tegen. Maar ik wist dat dan op de derde plaats. En dat vind ik eigenlijk heel goed. Dus je bent tevreden? Ik ben tot nu toe tevreden, maar uh, hij moet er wel volhouden, want... Uh, ja, je ik bedoel, als hij zo... Kijk, met de, dit soort recettes, omdat ze zo laag zijn vanwege het weer... denk ik, ja, uh, dan duurt het tien weken voordat hij een beetje... Weet je wel, uh, op de 200.000 of iets dergelijks zit. En dat, dat gaat een beetje lang duren. Dus uh, het is een beetje uh, kijken wat, wat er gebeurt, weet je. Of het, uh... Maar baal je dan nu enorm van het weer? Hè? Ja, ik baal ontzettend van het weer. Het is... Uh, we hadden eerst gedacht van, nou, weet je, het eerste was de weersvoorspelling dat het niet zo, ik bedoel, dat in het begin wel van de week mooi was... en dat het een, dan, dan een beetje somber werd. Maar nu, je weet, als het goed weer is, dan gaan die bioscoopresettes uh, omlaag. En uh, daar baalde ik wel van. En ik heb het één keer meegemaakt met vlotte 3... dat die ging uit in de, de, ja, de grootste hittegolf sinds jaren in, wat was het, 1993... Uh, nou, er ging geen hond naar de bioscoop, weet je wel. En, uh, dus die heeft... Ja, dan haal je ook geen, uh, geen bezoekersaantallen. Dus dat... Uh, ja, dus ik ben een beetje wat dat betreft... Uh, uh, nou een beetje op mijn hoede. En uh, ja, misschien nu weer. Dus dat, het, is, het is opeens lekker weer, weet je. Dus de afgelopen weken was het... Ja, uh, uh, uh, tamelijk somber, zal ik maar zeggen. En dan opeens, komt mijn film uit... En dan wordt het weer, leuk weer lekker weer. Ja, dan denk je: godverdomme, weet je, laat het uh, gaan regenen. <laughs> en, en, uh, en recensies, doen jou die wat? Uh, afgelopen donderdag uh, dan komen, de, komen de recensies in de, in de kranten en in de bladen. Ren jij dan naar uh, de brievenbussen toe om die recensies te lezen? Nee, nee dat, dat, dat doe, doe ik niet meer. Ik heb een. Uh... Vroeger ging ik zelf nog s'nachts naar de benzinepomp om de telegraaf te halen. Die kwam om twee uur uit of zo. Uh, nee, dat. Uh... Dat doe ik niet meer, nee. Dus, uh, maar uh, ja, recensies doen me zeker iets. Uh, ik, wil, ik vind het heel vervelend om een nare recensie te lezen. Dat, nou, er waren nare recensies. Ja, er waren absoluut nare recensies. Er waren ook hele goede recensies. Er waren hele goede recensies. Het rare is dat quiz zit echt tussen de twee uitersten. Dus ik krijg hele vervelende recensies. En opeens hele goede recensies. En... Uh, ja, wat, wat, wat moet je ermee weten? Ik, nou, ik kan me er aan de ene kant behoorlijk over opwinden. En uh, aan de andere kant weet ik dat je dat niet moet doen. Want ik bedoel, ja weet je, het publiek uh, bepaalt toch op een gegeven moment. Uh, kijk, recensies zijn ook niet zo belangrijk meer. Maar ik vind het natuurlijk. Uh, ik had het leuk gevonden om allemaal goede recensies te krijgen. Dat, uh, ik, wil, ik wil van iedereen horen dat ik een fantastische film gemaakt heb. Dus ik bedoel, maar. Het zit een beetje op het niveau. Als ik op Twitter kijk en ik zie weer iemand die zegt... van, ah, wat een zaadfilm is, die is, is dat quiz eigenlijk. Ja, dat vind ik eigenlijk net zo vervelend... als dat ik een slechte recensie in het parool of zo krijg, weet je. En uh, dus, uh, ja, op, op dat niveau ligt het een beetje. Maar uh, ik vind het wel vervelend, ja, een slechte recensie te krijgen. Ja. Uh, en, en het raar is. Maar, maar je hebt het alleen over die slechte recensies, je zegt bij zijn van ja, daar baal ik van. Maar je had zo'n goede recensies. Uh, kan je dat accepteren? Kan je die complimenten aan? Jazeker. Want ik, ik vind dat ze gewoon gelijk hebben, natuurlijk. Nee, maar het raar is dat ik, ik heb nog nooit zo. Aan de ene kant heb ik nooit zo'n goede recensies gehad van de quiz. He, want als je Telegraaf vier sterren en dan denk ik, man, heb ik nog nooit gehad van de Telegraaf. En, uh, het AD was heel goed. En, nou, een heleboel kranten, uh, weet je wel, die hadden allemaal drie sterren. En, uh, en er zijn er een paar, uh, zoals de Volks en het Parool, die weer heel slecht zijn. En uh, ja, ja denk ik, ja, waar, waar komt dat nou weer vandaan? Weet je? Maar goed, dat, uh, weet je, sommige dingen begrijp ik dan niet. Uh, hm. Maar ja, goed, ik wil er ook niet te, te, te lang over nadenken. Weet je, wel. Het zijn mensen, uh, je hebt mensen die vinden die films die ik maak, vinden ze niks. Uh, dus ik. ik ik kan maken wat ik wil. Ik, ik dacht echt nu dat ik bij Quiz een film had, die zowel zeg maar, een beetje. Uh, hè, zeg maar de mensen die artistieke films of die uh, weet je, een beetje die. Uh, die niet zo van mijn, uh, van mijn actiefilms geporteerd waren, die dat dacht, nou ja, die vinden misschien dit dan wel leuk. Want er, zit toch, er wordt toch waanzinnig in geacteerd en gespeeld en door, door Barry en door, uh, door Pierre. En dat die dan toch ook afhaken of zo, dat vind ik wel raar, weet je. Ja. Dus ik had echt gedacht van nou, ik heb echt nu een film gemaakt... die misschien zelfs de Volkskrant goed vindt. Maar blijkbaar hey, niet, weet je. Wat ik zei, ik vind in die scènes in het restaurant uh, echt... Uh... Goed. En goed geschreven ook door jou. Dialoog goed geschreven. Goed gespeeld. Ik vind mezelf een beetje uit de hand lopen... als Hanna Verboom binnenkomt rennen met dat pistool. Mm. Maar er zit nog, uh, dan denk ik bij mezelf... dat heeft die film helemaal niet nodig. Maar wat, dan, wat er dan ook nog in zit... en dat vind ik echt een meestelijke scène... is als Barry Atsma uh, op het sanitair... even Pierre Bokma uh, in elkaar mm. slaat. Ja. En dat is echt... een fantastisch stukje uh, cinema. En uh, nou, dat is ook, dan zie ik ook direct het uh, enorme vakwerk van, uh, van Dick Maas. Ik zit er naar te mm. kijken en uh, ik ben verrast door de shots, uh, door wat er gebeurt. Het doet me pijn als ik ernaar kijk. Het is echt, uh, uh, wat dat betreft, vakwerk. Ja, maar ja, dat, dat, dat, dat vindt dus blijkbaar niet iedereen. Dus er zijn mensen die dat vinden dat weer een stijlbreuk of iets dergelijks. Of uh, over de top. En, en weet je, ik bedoel, ik maak al uh, 30 jaar films en... Ik weet niet of je, of je een van mijn eerste films kent, zoals Rigo Mortis... of uh, nou, eigenlijk al vanaf de lift. Al mijn films die zijn een beetje over de top, weet je wel. Ik, dus, ik heb nog nooit een, soort, een echt realistische film gemaakt. Ook al he, heeft het een schijn van realisme. Ik, bedoel, in de, ik noem maar wat in de lift wordt realistisch, uh, tussen aanhalingstekens geacteerd. Uh, waarin trouwens Hupe een van zijn uh, mooiste rollen speelt, volgens mij. Maar uh, ik heb nog nooit al mijn films die dan realistisch zijn of uh, genoemd worden, weet je wel? maar dat is allemaal net even uh, een verheven realisme. Dus Quiz is, is geen realisme. En, uh, dus daar moet je me ook niet op hè? Daar moet je me niet op aanvallen. Want het is allemaal net even over de top. En ook al zitten die mensen daar aan die tafel. Ik bedoel, de dialogen zijn allemaal net even... Even vetter. Ja, even vetter, even extra. Het is allemaal net... Het is geen realisme. Dus als mensen gaan zeggen van ja, het is... Re, eh, dan ga je... Dat ik opeens, uh, weet je wel, een, een soort stijlbreuk... Misschien bij het toilet of die toiletscène of iets al, Ja, ik, ik vind het uh, in een soort... Uh, ik wil, het, het klopt voor mij. Voor mij klopt het allemaal. En uh, ja, ik, uh, ja, het is geen realisme. Ik, uh, ik zou niet eens een realistische film kunnen maken. En misschien, weet je wel, dat, uh, dat komt het misschien ook. Maar als we het dan nee. toch over uh, uh, iets over de top hebben... of over lekker vet hebben... Ja, ik zoek altijd voor mijn uh, gast een plaat uit... En ja, deze plaat die draai ik eigenlijk niet alleen uh, voor jou... die draai ik ook zeker voor mezelf en ik hoop ook voor veel luisteraars. Maar vooral moeten we daar terugdenken aan die clip die jij geregisseerd hebt. Het is de Golden Earring met When the Lady Smiles. En ik kan me nog zo goed herinneren, begin jaren tachtig... ik zat voor de tv en volgens mij kwam het bij Countdown... de volledige versie ongecensureerd... En dat vond ik zo... Ja, ik was toen, toen was ik denk ik 11 of 12 of zo. En, en toen, toen gebeurde dit. En eh, nou ja, omdat dat voor mij nog een soort van jeugdherinnering was... dacht ik bij mezelf, nou we moeten even naar de Golden Ewing gaan luisteren... met uh, When the Lady Smiles Better mee eens. Ja, ik vind het nog steeds een fantastisch nummer. Ja, en wat een fantastische clip. Ja. Ja, alsjeblieft, zet je op telefoon op. Smiles. En ik zit hier in uh, kamer 108 van uh, het College Hotel met de regisseur van de clipje van Dick Maas. Uh, ja, dit was toen, dit was een ding in uh, begin jaren 80 en uh, het was uh, controversieel en uh, het moest gecensureerd worden en er werd een uh, non verkracht. Uh, deed je het erom toen? Nee, nee. Ik, ik, nee, ja, je, ik denk waarom? Om een beetje... Nee, ja, je nee. wil een beetje uitlokken, een beetje die controverse opzoeken? Nee, nee echt niet. Uh, maar ik heb het wel vaker met filmpjes gehad. En dan dus zegt ze van, ja, wat heb je... Nee, dus eigenlijk hierin... Uh, ik had het idee dat ik behoorlijk goed het verhaal voelde. Van wat er gezegd werd. Hey, waar, de, waar de lyrics over gingen, waar de tekst over ging in de, in de, in de film. En... Uh, als je de film. Ja, als je nu terugkijkt, dan is het zo braaf eigenlijk. Er wordt, er wordt helemaal niemand verkracht. En er, wordt een, er is een suggestie van een aanranding. En maar ja, verder zie je niks. En dan denk je, ja, het is toch een soort visualisering van waar dat uh, nummer over gaat. Kortom, jij was uh, toen ook geschokt dat er iets uh, uh, gecensureerd moest worden. Of dacht je bij nou ja, na... ja? Nou ja, ja, ik bedoel, aan de ene kant begreep ik het wel. Maar ik, ik vond het ook een beetje onzin eigenlijk. Ja. Dus ik begreep het ook weer niet. Maar uh, ja, weet je wel, ik bedoel als, uh, als MTV zegt van ja, we kunnen dat niet uitzenden... dat er iemand... Een, een, he, er gaat, wordt een jurk opengerukt en dan zien we een, rode, een meisje met een rode BH. Ja, weet je wel, kijk nu eens naar MTV, weet je. Dat is nou ook, ja, ik uh, las dus vandaag op, int op internet dat er ook weer een uh, clip van Madonna... toch weer uh, gecensureerd was dat dat uh, uh, te geil was voor de, voor de, voor de kijkers. Ja, dat klopt, ja. Ik, ik kan het me niet meer voorstellen, maar blijkbaar uh, werkt dat nog steeds zo. Ja. Uh, nu, uh, maar dit is een. Uh, voor mij dus echt een mooie, uh, uh, yeah, mooie herinnering. Nog altijd een goede clip. Ik heb hem vandaag nog even twee keer teruggekeken. Dat, uh, ja, het ziet er goed uit. Je hebt de lift gemaakt. Je hebt flodder uh, gemaakt. Je hebt uh, Amsterdam gemaakt. Het zijn wel allemaal iconen in uh, het Nederlandse filmlandschap. Ja. Nee, maar dat, dat, ja, ik bedoel, daar ben ik ook, moet ik eerlijk zeggen, heel trots op. Weet je, het is... Uh, uh, uh, uh, ik bedoel, het, het feit dat je een film maakt uh, zoals de lift, uh, wat is het, 30 jaar geleden inmiddels. Amsterdam uh, is 25 jaar geleden. Dat die films nog steeds gewoon vertoond worden hier. Uh, die, uh, ik bedoel, elk jaar komen, komen ze wel een keer op de buis. Ik bedoel, de dvd's overal, die worden... Nou ja, overal ter wereld wordt de lift nog verkocht steeds. Dus ja, ik kan er alleen maar trots op zijn. Ik denk van ja, dat weet je wel, je, je maakt iets... Uh... Maar word jij als regisseur genoeg gewaardeerd in Nederland, vind je? Uh, ja, weet je, wat, wat is genoeg gewaardeerd? Ik, ik, vind, ik vind het leuk, zoals bij Quiz ga ik dan weer een beetje het land door, weet je... En, uh... Uh, uh, uh, uh, we kijken bij, bij de première's in de theaters en uh, met, met mensen een beetje uh, QA's geven, hè. dus uh, een beetje vragen beantwoorden naar de film. En dan denk ik, ja, ja die, die, die vinden het leuk dat ik films maak. Dus, en, en, en daar doe ik het ook voor, weet je. Ik vind het leuk dat de mensen... Nee, maar jij hebt, wat ik zeg, je hebt toch iconische films gemaakt... voor, de, voor, de, voor, voor, voor het Nederlands publiek. Flodder, er 2 miljoen mensen naartoe geweest. De Lift, nog altijd uh, ja, echt een spannend film. Ja. En dan hebben we het nog niet eens gehad over... Nou, uh, Twilight Zone van de van Golden Ewing heb je ook uh, geregisseerd. Is er genoeg waardering voor Dick Maas, regisseur? ja we moeten dan gaan zeggen van nee ja kijk je moet zeggen wat je vindt nee ja nou kijk laat ik zeggen als er genoeg waardering zou zijn dan zou het geen probleem zijn om een volgende film te maken en nog steeds heb ik uh, moeite om een volgende film te maken dus wat dat betreft kan je zeggen ja weet je wel je hebt tien films gemaakt je hebt al die, die clips gemaakt je hebt weet je ik vel, uh, het zijn nog steeds iconische films je hebt nog steeds mensen hè, de liefde al mijn films Komen nog steeds langs. Vlodder uh, is een soort household name geworden. En ik moet weer uh, toch weer een beetje uh, scharrelen... om weer een, een budget bij, de, bij elkaar te krijgen voor een volgende film. Hoe komt dat je niet? Uh, nou ja, kijk, in Nederland is ook het, het sfeertje van gelijke monniken, gelijke kappen. Weet je wel, uh, van ja, ik kom met een script. Ja, dan komen ook tien anderen met een script. En dan, uh, ja, weet je wel, dan moet je toch weer in de rij gaan staan en... Uh, maar goed, dat, weet je wel, ja, zo is het nou helemaal in Nederland. Het is um, een uh, succes. Het wordt niet vanzelfsprekend dat je dan gewoon door kan gaan... met iets waar je, waar je mee bezig bent. En, dat, uh, en uh, ja, dat werkt zo. Ja, ik, bedoel, ik, ik, ik weet ook niet precies hoe ik dat... Uh... Maar baal je ervan? Ja, natuurlijk baal ik ervan. Kijk, ik, bedoel, ik wil elk jaar een film maken. Tuurlijk, dat vind ik het leukste. En, uh, maar dat, dat lukt gewoon niet hier in Nederland. En... Uh, ik zeg ook niet dat het uh, he, nou zo snel gaat in Amerika. Maar het, het lukt me gewoon niet uh, om elk jaar een film te maken. En, uh, ik, ik moet zeggen, de laatste zes jaar heb ik geluk gehad dat ik uh, in de laatste zes jaar heb ik drie films gemaakt. Uh, nou, vind ik ook een aardige score, weet je. En, uh, maar ja, dat is, dat, is, uh, dat is niet zo vanzelfsprekend eigenlijk. Dus, uh, dus ik, denk, ik denk dat ik nog best lastig is. Uh, het is best lastig om weer een volgende film te maken. En dat, dat vind ik jammer, weet je. En, uh... Maar je, je, je vindt het vooral jammer, dus, dat het moeilijk is voor jou om een nieuwe film gefinancierd te krijgen. of dat je mensen moet overtuigen van jouw uh, kwaliteiten. Uh, vind je het niet jammer dat mensen niet doorhebben wat jij. Uh, nou ja, dat jij toch wel. Een, uh, uh, dat je toch wel wat hebt neer, neer hebt gezet? Nou, ik denk als je de mensen vraagt. dat ze allemaal wel zeggen van ja, dat is allemaal heel knap en dat uh, heeft hij goed gedaan. En uh, dat ze best waardering hebben voor wat ik gedaan heb. Eh... Uh... Maar dat op een of andere manier vertaalt ze dat niet in. Een soort van... Uh, uh, hier heb je geld en uh, ga maar door, weet je wel. Uh, dus dat is, dat is, dat is geen van, vanzelfsprekendheid hier in Nederland. En dat vind ik jammer. En, en ik denk dat daar iets aan moet veranderen ook, weet je. Ik denk, uh, op een gegeven moment moet je... Omdat wat ik, wat ik daar straks zei... Weet je, je, bent, je bent allemaal afhankelijk hier in Nederland. Als filmmaker ben je afhankelijk van subsidie. In Nederland, het kan niet anders. Anders kan je geen films maken. En op een gegeven moment denk ik dat het, dat het zo moet zijn... dat je als je, succes, als je bewezen succes hebt gehad... dat het een soort van zelfsprekendheid moet zijn dat je geld krijgt. Dus dat, maar dat, dat vergt een andere manier van, ja, van fondsen. Maar je, je, je, je vertelt het redelijk gelaten... Ja, omdat je, wat moet je anders? je kan het uh, worden. Je kan... Kan je ook doen, ja. Ja, je kan zeggen, dit, dit pik ik niet. Of je kan... Uh, <laughs> ja. Ja. ja. ja. Uh, we don't take it anymore. Nee, uh, nee dat, kan, dat kan allemaal. Maar ik bedoel, um, ja, op een gegeven moment houdt het op, weet je. je bedoel... Uh, ben je ouder geworden? Ben je milder geworden? Nee, nee, nee. Want nou, ik ben absoluut niet milder geworden. Ik bedoel, uh, als er eentje hier zit te zeiken over dit soort onderwerpen... dan ben ik het wel, weet je. En dat, uh, hè, dus ik bedoel, ik zit uh, constant te ageren tegen het fonds... en tegen, weet je wel, de, uh, de manier waarop zij we subsidies uh, toewijzen... En, uh, die dat hele gedoe met, met commissies die ze hebben ingesteld... Om, om projecten te beoordelen. Daar ben ik absoluut op tegen. Um, maar op een gegeven moment merk je van... ja, weet je, dat, uh, ik, ik ben een van de weinigen die zich daarover opwint, blijkbaar. En uh, andere filmmakers die vinden het blijkbaar prima allemaal zo... hoe het geregeld is. Uh, mm. En ja, goed, dat, dat, dat vindt te jammer, weet je wel. En, en, en, maar het feit dat jij geen geld krijgt van het filmfonds... Of, uh, voel je dan een miskend talent... Um, nou, dan denk ik, dat is niet goed geregeld. Ik bedoel, het is meer dat het fonds moet zeggen van... Uh, kijken naar je prestaties in het verleden... en daar moeten ze dan rekening mee houden. En dan ze, uh, maar goed, dat, dat vereist een andere structuur binnen zo'n filmfonds. Dat is een andere opstelling. En, uh, en, en wat dat betreft uh, is er denk ik nog een hoop te verbeteren. Ja. Maar uh, je kan ook zeggen tegen ze van... Uh, ja, maar jullie zien mijn talent niet. Ja, en dan? Ja, dan heb je dat in ieder geval gezegd. <laughs> nou ja, maar goed, dat is ook een beetje flauw, dan zeggen ze welk talent, hoezo. En, uh, weet je, ik bedoel, ze kunnen van alles over zeggen. En ik kan wel zeggen dat ik talent heb, en dan zeggen zij van ja, maar weet je, naar Sint, daar gingen maar 400, uh, nog, nog geen 400.000 mensen naartoe. En uh, ja, weet je wel, uh, ik bedoel, uh, dan gooien ze vrouwen geen 1,9. Dus wat nou talent? Ja, ik bedoel, ze kunnen van alles roepen. Nee, dus. Dus ik bedoel, dat, dat, dat heeft, uh, ja, heeft weinig zin, weet je. En, uh, maar goed, ik, kijk, ik denk, ik heb, uh, ik heb tien films gemaakt. Ik heb, ik heb het dus zitten uitrekenen. Ik heb iets van 7, 8 miljoen mensen in Nederland alleen al naar mijn films gekregen. Nou ja, dat is een heel leuk gemiddelde als je dat omrekent. Weet je, dan mogen uh, mensen, die, uh, mensen die nu films maken... je mag heel blij zijn als je 700.000 mensen naar je film krijgt. Maar goed, dat, dat blijkt dus allemaal niet mee te tellen. Uh, in, in, in wat je, hè, het telt niet mee wat je gedaan hebt. En, in, in, in, bij het financieren van je volgende film dan moet je toch weer bij nul beginnen. blijkbaar. Dus, uh... En, en uh, je, je bent nu volgens mij 61? Nou, nog net niet. ja, Het kan niet lang meer, <laughs> meer duren, toch? Nee, een paar maanden nog. een paar maanden? Eén maand nog. Uh, nou ja, je, je, nou, je kan... <laughs> je, in principe zou je in Nederland met je 65e met pensioen gaan, hè, zeg ik. Ja. Uh, als je dan de pensioengerechtigde leeftijd hebt... en je kijkt terug naar je, ja. naar je, naar je, naar je oeuvre... Is dan, ben je dan blij met je oeuvre? Uh, nou, nog niet helemaal, moet ik zeggen. Kijk, ik heb. Uh, ik bedoel, ik vind het uh, leuk wat ik gedaan heb. Maar ik heb zeker nog een aantal scripts liggen. Want ik, ik bedoel, er liggen gewoon nog een hele, heleboel scripts die dus niet gemaakt zijn. Die niet gefinancierd konden worden of die te duur zijn. Of die, maar zijn er zijn een aantal scripts die, die ik uh, gewoon eigenlijk. Uh, voor films die ik had uh, zou willen maken. Maar in die afgelopen. Uh, 30, 40 jaar dat je nu al wel films maakt, heb je er 10 gemaakt. Uh, had er nog meer in gezeten? Uh, nou, in die zin, ik bedoel, ik had meer films willen maken. Maar dat, dat, dat, door de omstandigheden, uh, zeg maar, het klimaat in Nederland, kan je niet meer films maken. Ik bedoel, ik heb een heel boek films. Ik bedoel, in het verleden had ik films als The Missing Diaries, die ik in begin 90 had geschreven. En nog, een, nog een paar, een paar scripts. En die kreeg ik niet van de grond. En dat, dat vind ik wel heel jammer, weet je. Want het, het, waren gewoon leuke, het hadden leuke films opgeleverd. Dus dat, dat, dat vind ik wel heel vervelend. Dat er gewoon een aantal, ja, een aantal leuke scripts liggen. Maar ook, ook zelfs televisieseries. Ik heb een aantal televisieseries willen opzetten... wat ook niet gelukt is. En, en dat, dat vind ik heel jammer, ja. Dus jij hebt niet alles uit je talent kunnen halen? Nee, vind ik niet, nee. En dat ligt aan de omgeving uh, waarin. Ja, misschien ligt het aan mezelf dat ik niet te het, het, de, de vel daarop door ben gegaan. Of. Uh, weet je, ik bedoel op een gegeven moment. Uh, uh, uh, uh, ja, kijk, als, als, als dingen niet aanslaan. en je hebt weer tien keer iets geprobeerd om te verkopen aan een omroep. en het, het lukt maar niet. En ja, op een gegeven moment dan denk je ook van. nou ja, dan maar niet of zo. En, uh. en, en jij als Dick Maas kijk je dan vooral naar de dingen die niet gelukt zijn. Of kan je ook wel terugkijken naar de, ja, de, de, het oeuvre dat je wel hebt opgebouwd? Nou ja, het, het is beide. Het is een, het is een combinatie. <coughs> Kijk, wat ik, wat ik heb gedaan, dat, dat is, dat zijn, nou ja, ik, ik vind het allemaal stuk voor stuk... ben ik er heel blij mee. Het zijn leuke films. En, uh, en het zijn allemaal films die, die, die tamelijk goed gelukt zijn... en nog steeds een beetje in de pixar zijn... En, uh, maar ik, ik had eigenlijk veel meer willen doen en kunnen doen. En, uh, en dat vind ik jammer dat er nog, nog zoveel ligt, eigenlijk. Uh, wat, wat eigenlijk niet gelukt is. Hè. Het is leuk ja. om te kijken wat gelukt is. Maar, maar zit ik hier dan met een vrolijk man of een verbitterd man? Nee, ik ben niet. Nou ja, het is, nou, het is ook een combinatie misschien. Nee. Verbitterd hoop ik niet. Uh, hoewel ik altijd, ja, weet je, op een gegeven moment. Kijk, ik vind het heel vervelend. Op een gegeven moment ga je natuurlijk alleen maar lopen schelden op dingen. Of een beetje van dit is niet goed en dat is niet goed. En dat, dat, dat wil ik Ik wil niet uh, verbitterd lijken. Maar het is, uh, ik heb heel veel ambitie. Weet je, en ik heb heel veel dingen die ik, had, uh, die ik wil doen en had willen doen. En uh, ik, ik, bedoel, ik weet van mezelf dat ik veel meer kan doen dan ik heb gedaan. En dat is jammer dat het om eh, een bepaalde reden dat dat niet gelukt is. Dat ik, dat, eh, niet, dat ik niet alles heb kunnen doen wat ik wil doen. En dat is, dat is echt een hoop. En natuurlijk moet je blij zijn maar met de dingen die je wel hebt kunnen doen. En dat zijn eh, tien films maken en dan eh, allemaal die korte films. En weet ik veel wat ik allemaal wel gedaan heb. Dat is natuurlijk heel leuk. Maar er is natuurlijk een heel deel wat, wat niet gelukt is. En daar kan ik een beetje bitter over worden. En dat, uh, maar dat kan ik ook mezelf verwijten. En ik kan het voor het natuurlijk zeggen... er ah, zijn uh, uh, allemaal uh, anderen die een beetje... Uh, hè, het is niet alleen mijn schuld of zo... maar dat, ja, dat, dat, dat weet je niet, weet je. Het is, uh, het is, het is, het is een combinatie van dingen. En uh, heb je ook het gevoel van... Nou, misschien heb ik ook wel te vroeg gepiekt. Weet je wel, toen eerst de eerste nou. lift, daarna flodden, Amsterdam... het hield niet op. En dat je nu denkt bij jezelf van... Ja. Shit man, toen, had ik, uh, toen trok ik uh, miljoenen mensen naar de bioscoop. Ja, maar goed, dat is dus ook een andere tijd natuurlijk. Hè. Je, als je over de 80 jaren praat, dan, dan waren de recettes natuurlijk heel anders. Uh. Nee, maar dan nog? Ja, maar, dit, nee, maar dat heeft niet. Uh, ik, ik bedoel, ik zeg niet dat mijn uh, piek lag in de 80 jaren. Weet je. Ik bedoel, ik vind uh, dat ik met quizzen uh, absoluut een hele goede film. Uh, hebben afgeleverd. Maar het is een heel andere tijd. Weet je. Dan gaan de, je, hebt, je praat over heel andere bezoekersaantallen. En ik denk Als ik nu de lift had uitgebracht... Ja, ik heb geen idee wat die nu... Uh, uh, trouwens, de lift die heeft niet eens zoveel bezoekers... Ge, die heeft iets van 700.000 bezoekers gehad. Uh, maar als ik nu... Uh, laat ik zeggen, dat vlot er eens zou uitbrengen... Dat, die haalt geen 2,3 miljoen uh, bezoekers meer, denk ik. Dus het dus, is een heel andere tijd. En uh, uh, maar ja, wat is, uh, wat is uh, te vroeg pieken? Ik, ik heb gemaakt wat ik uh, wilde maken. En uh, ik vond het toen, in tachtig jaar, vond ik het heel vanzelfsprekend... dat het allemaal, uh, hè, weet je wel, dat het allemaal goed ontvangen werd. Dat, de mensen, dat er naar, naar Vlotte 2,3 miljoen mensen gingen. Dat vond ik, uh, ja, vond ik vanzelfsprekend. Dat vond ik dacht, ja, dat is een goede film, weet je wel. Maar ja, goed, dat denk ik nu ook van quiz. En dan dacht ik van Sint. En dan denk je van, hé, je wel, een moordwijf. Nou, maar uh, het mooie van vlodder is, is dat ook. Uh, ja, ik ken ook nog uh, zinnen uit mijn hoofd. Uh, Johnny, uh, geile wijven. Weet je dat soort uh, dingen. Maar ja. buurman, wat doet u nu? Het zijn bijna uh, klassieke one-liners geworden in, uh, in Nederlands taalgebruik. Ja. ja, dat krijg je misschien nu ook weer met de quiz. Hè? Kijk even naar de jury. En dat soort dingen. Ja, weet je wel... Ik bedoel, op een gegeven moment. Uh... Nee, maar dat vind ik dan ook leuk, weet je. Dat, dat... Van welke films ken je nog one-liners, weet je? Nou, ja, nee. ik ken ze niet van anderen. Maar tenminste, wat ik, als, ik, als ik van anderen hoor, dan zeggen ze van... Ja, dat, dat zijn meestal mijn films. Dan denk ik, ja, ik, ik ken ze ook niet uit andere films. Behalve dan uit Paul Verhoeven houdt het dan nooit op, weet je ja. nou Zo'n soort kreet of zo. Maar ja, dat, dat zijn dan dat zijn uitzonderingen. Dus, ik vind het wel heel leuk dat ik een aantal, he, als je de one-liners uit mijn film onthoudt, dat vind ik al prachtig. Ben je uh, nu toch over Paul Verhoeven? Ben je uh, uh, jaloers op Paul Verhoeven geweest? Dat hij wel in, uh, in Amerika de kans heeft gekregen en ook uh, nou, mooie films heeft kunnen maken? Ja. Nou ja, dat, ja dat, nou, een beetje jaloers ben ik daar wel op. Dat wil ik natuurlijk, had ik zelf ook gewild, maar dan, dan weet ik, dan had ik daar gewoon moeten gaan zitten. En, weet je wel, dan moet je daar gewoon zitten en. Uh, ja, de, de, de, je, je kan niet vanuit Nederland zeg maar uh, zoiets organiseren. Dus dan moet je gewoon uh, um, echt gaan wonen. Zoals hij deed, weet je. Maar, maar goed, aan de andere kant had hij het natuurlijk ook misschien iets makkelijker. Dat hij, in de zin van dat hij misschien echt dacht van... Ik kan hier niks doen in Nederland, weet je. Dat, uh, ik bedoel, op het moment dat ik dat gevoel echt had gehad hier. De, hè, dat is, zoals ik het een paar jaar geleden had ik dat... Uh, Bijna van, uh, ik krijg hier niks meer van de grond in Nederland. Ja, dan moet je wel, weet je wel. Dan is de keuze ook niet zo moeilijk. Dan, dan ga je daar zitten en dan, uh, dan zie je wel wat er gebeurt. Dus wat, ja, wat, wat dat betreft, denk ik, nou ja, dat, uh, hij heeft dat er goed gedaan. Hij heeft leuke films daar gemaakt. En, uh, en aan de ene kant verwonderd met, verwonderd met een beetje dat hij dan nu weer terugkomt hier, denk ik van. Weet je, van, uh, is het nu daar afgelopen voor je? Of uh, weet je wel, waarom ga je hier nu opeens dingen doen? Dan uh, denk ja... Ben je bevriend met hem? Nee, nee. Nee, ik, ik, ik, nee. ik ken hem vaag, zeg maar. Een paar keer gesproken en zo. Vind je zijn uh, oeuvre qua films, qua Nederlandse films die hij gemaakt heeft? Uh, uh, Zoldaat van Oranje, vind je dat ook... Ik bedoel, jij hebt een, een oeuvre gebouwd hier in Nederland... Ja. maar hij heeft natuurlijk ook een Nederlandse oeuvre. Ja, nee, ik vind het prachtig wat hij gedaan heeft, ja. Ja, ik, ben, ik ben niet fan van al zijn films, maar inderdaad, uh, soldaat van Oranje en, en Spetters vond ik heel goed. En, uh, uh, even kijken, wat was nou ja, ja, het zijn, het zijn eerdere films, ja. Uh, zij, wat is nou nog het droom... Is, heb jij je droomfilm al gemaakt? Ja, maar ik, ik heb helemaal geen droomfilm, weet je, het is heel, uh... <Klacht> Ik heb, uh, ik heb nog een paar scripts liggen waarvan ik denk van, nou, die wil ik graag verfilmen, omdat ik denk van dat het hele goede films worden. Um, maar, de, weet je, elk jaar, uh, ik, ik bedoel, elk jaar schrijf ik wel weer een script. En dan denk ik van, nou, dat is weer een ding wat ik wil maken. Dat is weer iets nieuws. En, uh, maar hoeveel heb je nou, er dan nu in de la liggen? Nou ja, ik heb, ik heb zeker tien scripts die niet verfilmd zijn. Ik zeg, en ik zeg niet dat die allemaal. Uh, geweldig zijn. Dus kijk, sommige zijn ook achterhaald door de tijd inmiddels. Maar er liggen nog een, een paar waarvan ik denk, van, nou, die, die zijn potentieel gewoon heel goed. Maar er is er niet één tussen waarvan je denkt, jezelf, ja, maar echt voordat ik sterf moet deze. Nee, nee, dit is... verhaal moet ik nog verteld hebben. Nee, dat is. Zo, zo ben ik niet. Nee, ik moet niet een verhaal verteld... Nee, dat is. Nou, ik wou, laat ik zeggen, ik wou dat ik zo'n script had. <lacht> dat heb ik niet. Nee, ik bedoel, het is niet iets van, uh, jezus, uh, zoiets gepassioneerd van, uh, uh, dat moet ik doen, en dan, nee, dat, dat heb ik, uh, nee. ik... Ik heb een paar leuke scripts. Maar heb, ik... heb je dat, dat, die, die, die, die, dat gepassioneerde, dat passiegevoel... dat voor filmmaken maken, dat is er nog wel? Nou, laat ik zeggen, ik vind het leuk om films te maken. En uh, ik vind het... Uh, maar dat heb ik altijd al gehad. Ik bedoel, het is, het is niet zoiets van... Uh, uh, het, het enige op aarde is uh, films maken, dat, dat heb ik niet, weet je. Dus, uh, ik, ik vind andere ik vind een hoop dingen leuk. Ik vind muziek maken leuk. Ik vind uh, bij wijze van spreken boeken schrijven leuk. Uh, en, uh, films maken vind ik ook leuk, omdat er alles samenkomt, weet je wel, wat, wat, wat ik leuk vind. En, uh, uh, maar ik heb nee, het is niet zoiets van ik moet een bepaald soort film maken. Nee, dat, dat heb ik helemaal niet. Jij bent dus echt een filmmaker, je bent niet echt een, een auteur uh, uh, of een artiest of een kunstenaar die nee, gedreven nee. is door het verhaal dat hij kwijt moet. De boodschap. Nee, ik, nee, als je over boodschap begint, dan ben ik eigenlijk nee, al helemaal ik. niet. Weet je. Nee, maar ik, de beroemde uitspraak van jouw boodschap doe je in de Albert Heijn, ja. Nou ja, maar goed, dat is een beetje van uh, if you want, what was weer? If you want a message, use Western Union of zoiets. Dat is een vertaling van uh, ik weet niet wie dat toen zei, zo'n Amerikaan. Um, Nee, maar kijk, ik vind wel dat ik een auteur ben. Dat, dat wel, omdat ik in wezen schrijf, ik schrijf alles zelf. Ik, uh, weet je wel, ik, ik, ik, ik heb bijna nooit dat ik een boek verfilm, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ik, ik schrijf mijn eigen scripts. Ik, ik hou volledige controle op wat ik maak. Dus ik vind wel dat ik een auteur ben. Maar het is niet zo dat ik een bepaalde boodschap of iets... Denk van, ja, die, dat moet ik nog eens doen. Nee, het is... Uh... Het gaat van jaar tot jaar en dan denk ik van nou... En nu is het quiz in de bioscopen. Wat ga je nu doen? Of tenminste, ik bedoel niet wat is je volgende film... maar nu is dat traject afgerond. Je doet nu nog een beetje promotie hier en daar. En dan, hoe zien jouw komende weken of maanden eruit? Nou ja, ik heb een beetje voorgenomen om het een beetje rustig te doen... Ik ben bezig met wat, wat andere dingen. Ik ben bezig met uh, kijken of ik een musical van, van Flodder kan maken. komt hij er? Uh, wie weet. Uh, ik ben... Uh, even kijken, oh ja, stripboeken. Uh, voor, uh, ook voor Flodder ben ik uh, aan het opzetten. Uh, ik wil, uh, even kijken, wat wil ik nog meer doen? Nou, ja, nog een paar van die dingen. Ja, Een beetje met muziek bezig, houden. En, en musical Flodder en stripboeken Flodder, is dat, doe je dat voor het geld? Nee, het is omdat ik het leuk vind. En, en, en het probleem was, ik uh, <kijst> ben al vijf jaar. Uh, sorry, een beetje, <kijst> ik ben een beetje schorrend. hoor. Nou ja, we uh, zijn ook bijna aan het einde van het programma, dus je hebt natuurlijk al zoveel geluld. Uh, uh, ja, ik had nog een nummer trouwens. Hè? Ja, jij had, had ook nog een schitterend nummer. Maar dat ja, is maar, gewoon. Uh, is zullen, uh, zullen, uh, ja, daar ja, <kijst> kan, je kan mag, ik niks ja. aan doen. Je moet niet zoveel praten. Oké, okay, nee. Nee, maar wat ik wil zeggen, ik, ik heb vijf jaar een rechtszaak gevoerd... over de formatrechten van Vlore, ja. En Die heb ik eindelijk uh, eind vorig jaar teruggekregen. Uh, dus nu kan ik dat soort dingen doen als... Uh, bedoel, dus kapant... je oude dagsvoorziening is ook uh, veiliggesteld nu? Nee, daar verdien je ook niet veel aan, volgens mij. Maar... maar moet ik me zorgen maken om... Uh, ja, doe maar. Om, om, om, de, om de, maas de oude dag? <lacht> doe maar, ja. Nee, daar hoef je je geen zorgen te maken. Maar. Heel goed. Nou, eh... Uh, ik wens jou veel succes met al je projecten. Van uh, musicals tot stripboeken. Maar vooral uh, bij het maken van films. Okay. Maak nog een, uh, een heel mooi oeuvre. En uh, buitengewoon bedankt dat je op deze best, zaterdagavond... Uh, hier uh, in het College Hotel uh, langs wilde komen. Oké, okay. graag gedaan. Zometeen meteen uh, Lust met Sarayda. En uh, ik denk dat ik met uh, Dick Maas nog één biertje toch beneden aan de bar ga drinken. Ja, misschien wel. Even <laughs> kijken dat redden. Iedereen naar Quiz. Fijne nacht.